Onder druk van de oppositie was de motie over militair ingrijpen in Syrië... al afgezwakt tot een voorlopige uitspraak. Later, als alle VN-procedures zouden zijn afgerond... zou een definitieve stemming volgen over Britse deelname. Zelfs die afgezwakte motie heeft het nu niet gehaald. Het Witte Huis heeft al een reactie gegeven op het nieuws... dat de Britten niet meedoen aan een militaire actie tegen Syrië. De Verenigde Staten blijven de Britten om advies vragen. Ze behoren tot onze trouwste bondgenoten en vrienden staat in een verklaring die is uitgegeven. Het Britse besluit heeft geen gevolgen voor het standpunt van de Amerikaanse regering. President Obama gelooft dat er voor de Amerikanen cruciale belangen op het spel staan... en dat landen die internationale normen over chemische wapens schenden... daarvoor verantwoordelijk moeten worden gesteld, zo staat in de verklaring van het Witte Huis. De overname van KPN door Amerika Mobil is onzeker geworden. Een stichting die de belangen van KPN moet beschermen... wil de overname voorlopig blokkeren door gebruik te maken van haar recht een grote hoeveelheid preferente aandelen te verwerven. Daarmee kan de overname, die volgens de stichting vijandig is, worden tegengehouden. De stichting werd in 1994 bij de privatisering van KPN opgericht... onder de naam Stichting Behoud KPN. Het weer, kans op mist, minimaal tussen 10 en 15 graden. Overdag eerst zonnig, maar later vanuit het westen meer bewolking... en smiddags vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.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 Edwin, als je luistert, ik heb je uh, kaartje uit de moezel gevonden. Ja, ik heb enorme hoeveelheden uh, ansigkaartjes... Ze zijn weg. Maar ansigkaartjes zijn weg. Nou, ik ga ze straks opzoeken, want ze hingen hier achter mij in de studio. En er kwamen er nog een paar uh, nabezorgd met de post. En ik wil iedereen heel hartelijk danken die zulke leuke vakantiekaartjes uh, uh, hebben gestuurd. Blijf dat vooral doen. Kaartjes sturen naar postbus 518 1200 AM in Hilversum... ter attentie van de Nachtzuster. Maar nu draait het natuurlijk om vragen en antwoorden. Ik heb uh, vragen nodig en die kunnen doorgegeven worden via 0800 1121. Een mailtje kan ook, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren mag ook, het nachtzuster. En uh, er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links de chat aanklikken. Maar de snelste weg blijven altijd 0800 1121.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 Sister, wat moet ik zonder jou beginnen? Sister, ik brand van binnen. Nacht, sister. Nacht, sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Sister, ik de morgen? sister. Doe aan de bij. Nachtzuster, moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zit zo Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik zit zo pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster. Oh, Nachtzuster, oh, Nacht, Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De pijn, Het beentje heet Doe Maar en de plaats heet Nachtzuster. En zo heet dit programma ook. 0800 1121 is het nummer dat u, je kunt bellen als je een vraag hebt. Of een antwoord wil geven zo dadelijk. Jo, goedenacht. Goedenacht, ja. Hallo, hoe is het? Nou, prima. Ik heb al een tijdje geen mailtjes meer van je gekregen. Nee, stom, hè. Nou ja, ik, ik begrijp ook wel dat je belangrijkere dingen te doen hebt. Nee hoor, ik heb niet belangrijkere dingen, maar ik denk ik val je er niet mee lastig. <laughs> dat is helemaal sympathiek. Goed, maar je had nu wel een prangende vraag, begrijp ik. Ik had een prangende vraag. Ik heb van de week nectarine en kiwis gekocht. Ja. En dat staat keurig netjes verpakt. Dagvers. Mm -hmm. En dan ga ik het lezen. En dan is het herkomst Nieuw-Zeeland. Dat kan helemaal niet, hè? Nou, dat kan toch niet? Dan is het toch niet dagvers? Nou ja, of ze zijn overdag geplukt of zo. Ja, overdag zijn ze geplukt, maar, maar dan moeten ze nog naar Nieuw-Zeeland toe. Nou nee, daar waren ze denk ik al. Ja, daar waren ze. Dat zou omslachtig zijn om ze daar eerst naartoe te brengen, ja. Maar dan moeten ze nog naar Holland toe. Ja. Met per vliegtuig, of per boot of wat ook. Nou, dan denk ik, ja, als ze dan morgens om tien uur geplukt zijn daar. Ja. En, en ik koop ze hier morgens om kwart over negen. Ja, dat is knap, hè? Dan zijn ze hier naartoe gebeamd, heet dat dan in Star Trek uh, termen. Ook per e-mail. Ja, en e ja, ja, dat zou makkelijk zijn. Oeh, dat zou nog eens een hoop problemen oplossen. Nee, maar daar zit wat in. Hoe doen ze dat dan? Ja, hoe doen ze dat dan? En, en, en mag dat zomaar ook, vooral? Ja, nou ja, maar dan is het toch niet dagver? Nee, als, precies. Nee, dat vind ik ook, joh. Dat... Dus ik denk dat ik het wel een goede vraag voor u heb. Ja. Zijn ze al op, de nectarines en de kiwis? Nou, nog niet helemaal, zeg. Je denkt dus uit een draag van die grote nekter. Nee, dat gaat natuurlijk niet op één dag. Nee. Nee, dat, moet, dat duurt even. Die grote en die krijg ik er niet door. <lacht> Anders moet je van die blikjes kopen, Jo. Ja, nou, maar dat, is... <lacht> ja dus... dat doe ik wel met ananas. Ja, dan dus schrijf je er met een filstift op dagvers. <lacht> en dan is niks aan dat. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord, Jo. Dank je wel voor je vraag. Dankjewel, lieve. <laughs> dag. Bye. Arnold. Hallo, Arnold de Boef. Antwoord uh, op je vraag uh, van de vorige kandidaat. Dagvers ja. betekent uh, dat ze geplukt zijn op de dag. Uh, uh, en dat ze dan ook gelijk uh, ge verscheept of uh, verzonden worden. En wanneer ze dan aankomen, dat doet er niet toe? Dat doet er niet toe. Ze oh. We zijn wel dagvers, uh, dagvers geplukt. Ja, dat, zo kan ik het ook. Er komt natuurlijk altijd maar een dag ze dat al, ze geplukt zijn. Uh, onder andere, andere Europese, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, regels uh, getransporteerd. Ja, nou ja. Dus dat betekent dagvers. Ze oh. zijn dag, dagvers geplukt in het land van herkomst. Ja, ja, ja. ja. Maar wat is dan niet dagvers? Uh, iets wat rot is. Ja, nee, maar dit, ja, ja. Ik bedoel, iets kan dus dagvers zijn en rot. Als je een nectarine ja, dag, in Nieuw-Zeeland plukt en in een warm schip naar Nederland brengt, dan uh, zijn ze nog ja, steeds... Ja, maar alles, ja. alles wordt onder, onder Europese reglementen uh, ver, uh, verzonden. Ja, nou ja. Da als jij het zegt, dan dus geloof ik je. Dagvers, ja. dagvers geplukt betekent uh, geplukt op de dag in dat land. Oké. Okay. Nou, dat is snel, zeg. De, de eerste vraag werd gesteld twee minuten geleden... en is nu alweer beantwoord. Had je ook nog een vraag, Arnold? Ja, over kledingmaten. Oh, gelukkig. <laughs> zeg het eens. Ja, waarom, waarom het in andere plaatsen de kledingmaten anders zijn? En wat voor plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Italië bedoel nou, je... Uh, ik ben verhuisd naar Friesland, ik ben nu single en ik ga zelf voor mezelf kleding kopen. En ik weet mijn maten, dat is de maat M voor t-shirts en uh, blouses. En uh, <laughs> mijn maat van uh, uh, spijkerbroeken en pantalons is uh, 32, 32. Ja. En waarom past het hier allemaal niet? Oh. En waarom heb ik in Friesland maat 40, terwijl ik in Lelystad maat 41 <laughs> heb? Maat 41? Ja. Oh, wacht even hoor. Eh, dan moet ik even erbij vermelden. dat je In Ladies, Lelystad ben je dus. Even kijken, in Lelystad was je dikker dan in Friesland? Nee, ik ben gewoon, nee, ik, eh, ik kom niet aan. Oh ja. Nee, ideaal, jij bent hetzelfde, ideaal. maar je, je, het labeltje in je. Eigenlijk kun je dus zeggen dat je bent afgevallen zonder dat je er iets voor hebt te hoeven doen. Nou, nee, mijn maat is altijd al geweest: 32, 32 van spijkerbroek. Ja. En nu moet ik mijn t-shirt over mijn broek heen doen. Wat, ja, dat is modern tegenwoordig. Oh. Maar mijn, maar mijn bovenkant zit, met een riem, moet ik erg uh, strakker doen. Oh. Dus mijn pantalon die laat ook los, uh, omdat ik mijn riem strakker moet doen. Maar je zegt... vroeger niet had. Je zegt, dus, uh, ik, ik ben nu vrijgezel. Ben je niet gewoon door, de, door het, het misschien het wat slechtere voedsel? Of het, uh... Nee, nee, helemaal niet. Oh. Nee, absoluut helemaal niet. Je, bent je, je, je weet gewoon, ik ben nog precies hetzelfde... alleen ik moet in Friesland een andere maat hebben dan in Lelystad... Ja, dat valt me gewoon op. En heel even voor de zekerheid, in Friesland is de maat dus kleiner dan in Lelystad? Ja, waarschijnlijk. Of, of groter. Ja, de maat zelf. Ja, het is een kleinere maat, maar ja, de kleding broek, is groter. Die, die broek die, die rimpelt helemaal op en ik krijg pijn in mijn buik op een gegeven moment. Maar als ik dus naar Friesland... Als ik Friesland... in Lelystad een broek ga kopen en ik ga 32, 32, ja. dan zit die uh, perfect. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, Arnold. Ik weet dat het in landen kan verschillen, maar ja, ja, daarom, ik heb nog nooit dat gehoord. Ik, gehoord dat, ik luister wel vaak uh... naar je programma. Ik, denk, ik ga een keertje bellen. Ja, dat begrijp en ik. En waarom, waarom, waarom kantoorschoenen? Ja. Uh, niet uh, lekker lopen als je langer de afstand loopt. Ik ben een ex-militair, ik loop graag. Ik uh, ben <laughs> verhuisd. Ik moet vijf kilometer lopen naar mijn oude dorp. En dat doe ik graag. Ja. En dan krijg ik de voeten. Ja. Waarom zijn kantoorschoenen niet uh, gemaakt, uh, gemaakt om, om te, te wandelen. wandelen? Nou, dat vind ik sowieso een goeie. Maar dan kunnen we natuurlijk uitbreiden met pumps. Dat, ja, maar goed, pumps doe je niet aan als je gaat wandelen. Nee, jij, jij, jij loopt natuurlijk niet veel op pumps, maar in principe... Maar ik ben toch vrij <laughs> En jij, uh, ik niet. samen jij, hebt pumps en ik op kantoorschoenen. Ik weet niet of ik dat <laughs> er thuis doorkrijg. Maar, maar op kantoorschoenen hoor je natuurlijk ook niet te wandelen. Op kantoorschoenen hoor je achter een bureau te zitten ja, en, Schoenen zijn schoenen. Ja, maar dan, dan zijn, als je dat aanhoudt, dan moet je op pumps toch ook meer dan 10 meter kunnen lopen. Dat Zo. is ook een punt, Astrid. Maar jij loopt sowieso niet op pumps, dus ik moet het je niet opdringen... want het ging over nou, kantoorschoenen. Nou, in de vijf uur. Ja, precies, dat ik het dan weer kan proberen. Nee, kantoorschoenen. Waarom lopen kantoorschoenen niet lekker? En uh, waarom... Nee, ik vind het een mooi verhaal. Ik ga... Jij denkt dus dat als ik naar Friesland verhuis... dat ik weer in maatje 38 pas? Ja, ik denk het wel. Mooi. Nou, dan ik uh, ga ik dat eens even Ik vind het heel raar. Ik uh, bedoel, ik heb een pantalon laten aanmeten... En de bovenkant zit ook niet goed. Maar zit je, het, ga je niet gewoon opeens naar een andere winkel? Want dat kan ook nog verschillen. Nee, hè? nee, nee oh. gewoon alles valt nol op. Ik heb een maat N van t-shirt. Een voorbeeld. Ja. En die zit ook al krap. Wat een toestand. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Arnold. Help me. Help ja, me. ik doe mijn best. Dankjewel voor je vragen. <laughs> doe je, goeienacht. Hoi, hoi. Joop. Astrid. Joop. Nou, in Friesland, daar zijn de mensen langer dan in de rest van Nederland. Niet. Volgens mij loopt het allemaal op, vanuit Limburg naar boven, zeg maar. Dus Limburg, eh, Brabant, eh, nou, alles wat ertussen ligt. Dan worden de mensen gewoon langer. Oh. En wat daar nou de verklaring voor is, dat is best interessant. Het zal wel met koeienmelk te maken hebben. Oh ja. Nee, maar... Het... maar eh, ik... Ik denk dat uh, die ketens daar hun, uh, ja, hun kleding gewoon op, uh, op aankopen, zeg maar. Maar, maar dan, dan zou je toch... Kijk, ik, ik, kan me, ik kan best geloven dat in bepaalde delen van Nederland... mensen anders uh, gebouwd zijn. Maar dan blijft het toch gewoon heel logisch... als de kleding hetzelfde blijft. Want dan weet je dat je in Friesland... dat je een, een, een langere jeanslengte nodig hebt of zo... Ja. Nou, dat is dus uh, inderdaad de echte vraag. Ja. ja dat, dat, dat uh, weet ik dus ook niet. Maar uh, ik weet wel dat de mensen hier langer zijn in Friesland. Ah. goh. Maar uh, zal ik mijn vraag stellen dan? Ja, stel maar gewoon jouw vraag, op. Oké. Okay. Ja. Nou, dan uh, nou was ik benieuwd of er ook een land is... waar oorlog, zeg maar, oorlogvoeren anders geregeld is... <laughs> En dan zit ik te denken aan... Uh, kijk, wij, hier, uh, nu zegt de politiek ook... van we kunnen zomaar een oorlog ingewurmd worden, als het ware. En dan beslissen 300 mensen... over het echte beslissen van in die oorlog gaan. Ja. Nou, en mijn gevoel erover is... van alsof alle Nederlanders... In die oorlog ingaan. Terwijl het zijn maar 300 mensen die erover beslissen, zeg maar. Wacht heel even. Waar ik heen wil. Nee, wat is precies je vraag? Nou, ik, ik vind het een beetje onrechtvaardig dat dat kleine. stukje uh, politiek zomaar. Onder, het, uh, onder de noemer van heel Nederland... Mm -hmm. uh, ergens oorlog kan gaan voeren. Dan voel ik me mede schuldig als het ware. Ja. Maar wat is je vraag? Nou, nou zijn er landen waarop dat beter... waarin dat beter geregeld is? Uh, uh, bijvoorbeeld uh, die, die alleen maar een oorlog ingaan... als er een referendum is geraadpleegd. Of die daar een wet voor hebben van... wij, wij, wij doen dat sowieso niet... We wat voor vreselijk er uh, plaatsvindt of zo. Die echt uh, pacifistisch zijn. Of uh, waar, uh, waarbij het woord defensief nog echt betekenis heeft. Defensie. Oké, okay, nou ik, ik hoor vooral heel veel protest en heel weinig vraag. Maar eigenlijk. De, uh, nou, de vraag is, is heel ja. kort. Uh, is er een land waar uh, oorlog voeren anders geregeld is dan Nederland? Ja, maar anders geregeld, nee, eigenlijk bedoel je, is er een land waar de regering niet zelf kan beslissen dat, dat uh, het land wel of niet mee gaat doen aan een oorlog? Ja, maar dat, dat zou al impliceren dat dat zo is, maar dat, nou ja. nou, stel, stel het zo maar dan, ja. ja. Nou ja, ik, ik zal er een beetje, zeg maar, dan maak ik er een wat wolliger verhaal van en dan dekt het waarschijnlijk de lading. Ik ga mijn best doen, Joop. Goed zo. Goedendag. dag. 0800-1121. Ellie, goeienacht. Hallo. Hi, Ellie. Zit ik weer eens heerlijk te luisteren naar je programma? Kijk, dat hoor ik altijd graag. Geweldig. Ja. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik, ik me jou voorgesteld had met donker haar. Ja. <laughs> en toen ik je op de webcam zag, helemaal blond. <laughs> ja, maar is na de kapper hoor, Ellie. Oh, oké. Okay. Dus daar klopt ja, alles dat... van, ja. Daar heb ik ook al last van hoor. Ah. Maar ik heb een vraag. Ja. Um, als je ouder wordt... en uh, als je dan nou vooral kijkt naar, naar echt, echt oude mensen... Mm -hmm. um, dan wordt de haargroei steeds minder. Ja. Um, haar wordt dunner, uh, haar valt uit. En wat je dan wel ziet is dat die mensen... Um, haargroei op de kin krijgen... Oh ja. um, en ik begrijp, ik, ik, ik snap niet hoe dat eens kan. Als overal het haar uitvalt, waarom gaat het dan op de kin door? <laughs> vooral op de kin? Nou voor, ja, vooral op de kin. Ja. Uh, en dat, dat, dat, dat heb ik nu al zo vaak gezien. Dan denk ik, nou, dat, ja, ik vind het gewoon zo raar. Want dan denk ik van ja, als, als je dus ouder wordt, je haar valt uit. Mm -hmm. um, dan zou er dus overal uit moeten vallen. Ja, nee, daar zit wat in. Of hier. ben ik nou uh, gek? Nee, ja, dat, zou, dat zou wel consequenter zijn, inderdaad. Ja, ik, ja. Uh, het, het verbaast me al, ja, al, al heel lang. En, en als ik dan vooral die oude mensen zie, dan denk ik... Ja, maar eigenlijk klopt het helemaal of kan dit helemaal niet. Nee, ja, uh, we uh, hebben het er ook de... wel eens over gehad... dat het ook bij mannen ook in de neus, in de oren en op de oorschelp... En... Ja, precies. Oh, en bij, en bij, vrouwen, bij vrouwen is het ook heel veel dat ze haar onder de... Dus uh, zeg maar, uh, ja, zo langs de rand van de kin. En dan zie je soms van die hele grote lange haren zitten. Terwijl uh, ze worden kaal. Uh, nou, ik merk het zelf, want ik ben ook niet een van de jongsten meer... maar ik hoef amper meer mijn benen te ontharen. Oh, wat heerlijk. Uh, terwijl, ja, en ja. ik ben heel erg donker. Dus ja, ik moest het vroeger om de havenklap doen. Nou, ja. dat hoef ik helemaal niet meer. Dus dat wordt dat, dat gewoon minder. Nou ja, het verandert dus gewoon. De, de, ja. de, de, de hele haarhuishouding haar verandert. Nou, ik, ik vraag ja. me ook af. 0800 1121. Er is vast wel iemand die het eventjes uh, door wil Ja, was. ik hoop Even. het. Oké. Okay. Dank je wel oh, voor je vraag, Ellie. Dank je wel. <laughs> Dag. Dag. Ria. Ja, hallo Astrid. Hallo Ria. Ik uh, zit me af te vragen, mijn computer is onlangs overleden. Ja. En ik moet dus iets anders aangeschaffen. Ja. En dan word je van alle kanten verteld dat ja, je moet een laptop nemen... of een notebook of een tablet. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben ook niet een van de jongsten meer. En dan vraag ik me af, ja, wat is het verschil tussen al die apparaten? Want je kunt met allemaal internetten, <lacht> uh, e-mailen en dan heb ik zoiets van, ja, wat is nu het beste? Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat, vers dat verschilt natuurlijk per persoon. Ja. Ja, wat wil je, je, wat, wat je ermee doen? Ja. Ik doe dus, ja, hoofdzakelijk een beetje surf op het internet, mm -hmm. e-mailen... en dat is zo'n beetje waar het... Eh, daar houd ik me mee bezig. Ja. Nou, um, maar ik heb ook een printer staan, dus kan je dan printen met een tablet of met een oh, laptop? Oh, yeah, ja. Yeah, nou, yeah. Moet je dan allerlei snoertjes gaan aansluiten, iedere keer als je iets wil printen? Hoe zit dat allemaal? Ja, <gif> ja het enige dat ik dan. Dat ik, de, ik heb er niet zoveel verstand van hoor, dus ik zal me nee, er niet te veel niet. mee bemoeien. Maar als je dus. Um, als je uh, bijvoorbeeld een. Je hebt uh, uh, Apple of PC. Ja. En. Apple dan, dat is meestal iets duurder, omdat veel mensen vinden dat dat er mooier uitziet. Dus ja. dan, dat zijn dan maar één aspect waarvan je kunt denken van, ja, wat, wat vind je belangrijk? En wat vind je, eigenlijk zou je een paar verschillende moeten proberen om te kijken welke ook het makkelijkste werken. Ja, ja. Mooie. Zou dat er niet zijn? Een winkel waar je allerlei soorten computers kunt gebruiken... even om te kijken hoe makkelijk het e-mailt en hoe makkelijk... Je... Nou, dat zit ook allemaal weer met allemaal verschillende programma's en dergelijke. Ja. Hè, wat een toestand. Ja, nogal. Ja, en dan wil ik zeggen, heb je niet iemand die je kan helpen? Maar dat zijn wij in dit geval natuurlijk. Nou, dat was mijn vraag dus. <laughs> ja, maar dat wordt wel ja. lastig, want als iemand uh, jouw advies wil geven... dan, wil die, dan zal hij toch ietsje meer over jouw gebruik... Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, maar over het... weten ja. wat het verschil is tussen die apparaten... als ze allemaal zo ongeveer hetzelfde kunnen doen? Ja. Nou ja, dat is een mooie vraag. Waarom zijn er okay. verschillende soorten computers... als ze uiteindelijk allemaal dienen voor ongeveer hetzelfde? heb 0800... ja, vooral een laptop en een notebook. Wat is daar het verschil tussen? Dat snap ik dus niet helemaal. Oké, okay, een laptop... En een notebook. volgens mij is dat het merk, hoor. Maar ik weet het ook niet zeker. Dus 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Ria. Dankjewel. En succes ermee, hè? Dankjewel. En jij ook met je programma. Oké, okay, dat zal wel lukken. Dag, Ria. Dag. Verschillende computers. Waarom zijn er zoveel verschillende als ze allemaal hetzelfde doen? 0800 1121. En datzelfde nummer kun je bellen met nieuwe vragen natuurlijk. Eigenlijk was hij een van die singer die de, de hype een beetje starten, Die later dan volledig werd ingevuld door onder andere James Blunt en John Mayer en dat soort types. Maar eigenlijk ook vrij onbekend gebleven. Ed Harcourt heet hij. En het liedje dat je zojuist hoorde van hem heet Apple of My Eye. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je Ria wilt helpen. Want die ziet door de computers het bos niet meer. En vraagt zich af als al die dingen nou hetzelfde... Te kunnen, wat is dan nog het verschil? En Ellie die wil heel graag weten waarom het gedrag van haar verandert als mensen ouder worden. Joop die vraagt zich af of er ook landen zijn waar de regering niet alleen kan beslissen dat het land oorlog gaat voeren. En Arnold de Boef die wil graag weten waarom de kledingmaten in Friesland verschillen van de kledingmaten in uh, Flevoland en waarom kantoorschoenen niet makkelijk lopen. En uh, Jo, die vroeg dus over dat uh, dagvers, hè, waarom uh, de nectarines en de kiwis waar dagvers op staat uit Nieuw-Zeeland komen. Want dat kan natuurlijk nooit binnen een dag, maar daar is al gedeeltelijk antwoord op gekomen. Mocht je mee willen praten over één van deze vragen, bel dan nu 0800-1121. Ed, goeienacht. Hallo Astrid. Zeg het eens. Ik wil graag een vraag stellen over dagverse paling. Dagverse paling, die is vandaag geplukt. Paling. Ja. Vroeger, tussen we enkele jaar terug, kon je bij de supermarkt zo'n pakket kopen voor een gefileerde paling. Oh. Op een gegeven moment stond er een bordje: het is afgelopen, want de paling moet beschermd worden. Ja. Die moet dan die, die aaltjes, weet ik weet niet hoe die heeten, die, die dingen, die, die, die kun je erheen kijken, uh, glasaaltjes, ja. die komen die verder en zo. En zoveel mogelijk beschermen dat die paling weer op krachten komt, met z'n allen. Ja. Prima. Ja. Waar komt dan al die paling vandaan die verkocht wordt op kermissen? kampenpaling, waar jij vandaan komt, uh, de paling in Volendam, de paling in Elburg? ik vraag het me af. Ja, maar er is nog wel een beetje paling, alleen Echt je waar? kunt maar natuurlijk dit, niet alles. Waar zit die paling dan? Die, die, die, die mag je toch eigenlijk helemaal niet uh, officieel vangen, denk ik dan? Dat is een goede vraag, waarom de een wel paling mag verkopen en de ander niet? Ja, ik bedoel... Ik, ik ben er gek op, hoor, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar we in de supermarkt, oh nee, meer, dat kan helemaal niet meer. En nu, als je dan over kermis dood een keer, ja, dan, dan, dan sta je verbaasd wat er allemaal nog verkocht wordt. En ik geloof dat, ik kom er nooit aan, maar aan die rand meer van het IJzermeer, overal al die plaatsen ja, verkopen ja, ja. nog eh, Ja, ik, ik blief het niet. Hè. Ik mag niet zeggen dat ik het niet los nee, nee. van mijn moeder, maar ik blief. Nee, wuh, wuh, wuh. Maar nee, Ja, oh, nee. <laughs> maar Maar ik, uh, ja. Goh, ja, ik, ik, ik neem een beetje aan dat als je het en in de supermarkt en op de gezellige, leuke plekken gaat verkopen, dat het dan gewoon te veel wordt, dus dat er een keuze is gemaakt. Maar dat is wel okay. raar natuurlijk. Okay. Misschien weet iemand dat precies, hoe die regels zijn. Want, uh, want die beesten, die moeten helemaal, ik zo van Nieuw-Zeeland af komen zwemmen om hier ergens uh, groot te worden hè, in zeven jaar of zoiets. heb ik eens een keer te laten vertellen. Ja, ah, ik heb geen idee. Want daar hebben ze ook nog last van als ze dan bijvoorbeeld de Baddersen in komen. Want ja. dan kom je in het Enzelmeer. Dan moet je ook weer uh, door Sluizen heen. Nou, Ed, Ed, je mag me echt heel stom vinden hoor. Maar kan het zijn dat we ze vroeger gingen vangen? Ja. ja, er staat me vaag iets van bij dat wij vroeger met mijn vader palingen va paling gingen vangen, ja, en dan gooiden ze bloed of zoiets in wezen met bloed in het water. Echt? En dan ja, nee, vader. dat deed mijn vader niet. Nee. nee dat begrijp ik. Maar Bijvoorbeeld nee. een oude koeienkop of, of een neug, Echt? En dan, ja, en dan kropen die palingen er allemaal in. Dan zeg maar, dat is... Ik uh. erg van, Je weet niet wat je eet, want uh, die hebben daar, daarin gezeten. Dat eeuw! Komt in de gevier zitten ze ook, hè, in de Maas en zo, hè. Ja, nou, eeuw! Wat een vieze verhalen, Ed. Zo, uh... Ja, als je alles weet wat we eten, dan. Ja, dan lust je niks meer, hè? Dan is niks meer lekker. Nee, dat is waar. Nou ja, 0800-1121 voor de palingkenner. Of uh, diegene even contact op kan ja, nemen. Ja, het is. Uh, ja, ik even kijken. Nou, het is nog niet tijd voor een plaatje. Ik denk, leuk, Palingsound. Maar dan wordt het nog niet, Ed. Um, 0800-1121. Uh, Bert Antonissen uit Bavel, Zeg het eens. Ja Astrid, Hallo. mijn vraag is waarom mocht vroeger voor tien uur s ochtends geen brood verkocht worden? En dat is nu helemaal weg. Dat, dat, is, dat verbod bestaat niet meer. Mocht dat niet? Wat zeg je? Mocht er vroeger niet voor tien uur brood worden verkocht? Nee, dat mocht vroeger niet. Van wie niet? Ja, van de overheid schijnt. Oh. Want als je het wel deed, als je dat kocht, dan kreeg je als klant en als bakker... Een bekeuring. Nou ja, een broodboete. Ja, dat is. En uh, dat is misschien wel 60 jaar geleden, maar ja, goed. Oh, ja, dat, dat weet het wel, ik natuurlijk niet. Dat is interessant om toch te weten. Ja. Dus dan had je nooit vers brood, ochtends. Nee, voor tien uur niet, nee. Tenzij je het zelf bakte, maar ja, dan moest je vroeg op. Ja, dan moest je zelf vroeg op. Ja. Maar wie bakte dan een vroeger brood? Maar Bert, hoelang, hoelang is, sinds wanneer mag het wel? Sinds, sinds een jaar of oh, 60? Ja, ik ben 77, dus dan kan ik rustig 60 jaar terugzeggen, hè. Oh. En is het je ooit overkomen dat je als, zeg maar, 16-jarige bij de bakker stond... en dat, de uh, politie met zwaailichten? Nee, nee, ik heb in ieder geval 16 jaar. Het kan 60 jaar geleden zijn. 60 ja. jaar geleden zijn. Ja, maar toen was je toch een jaar of 16, Bert? Ja, dat is... Ik zit hier was. te rekenen waar je bij zit, hoor. Dat is hartstikke snugger. Ja, ja, dat verwacht je niet. Dat begrijp ik ook wel. Maar... Nee, maar... Ja, het lijkt... Ja, ik weet niet of Bakker Johan wakker is. Die weet dat vast, maar anders is er misschien iemand anders die dat weet. Ja, ik weet het ook niet. Goh, wat een verhaal. 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Bert. Oké. Okay. Bedankt voor de vraag, hè? Ja, en bedankt voor het antwoord. Oké, okay, dag. Dag. Antwoord is er nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Mevrouw Schuit. Ja? Dag. Goedenavond. Zegt u het dus? Ik, heb een, ik wil iets vragen. We zitten vreselijk in de Pinari. Ja. We hebben afgelopen vrijdag een hond gehaald uit Friesland. Ja. En dat was een hond die daar niet meer kon blijven in dat gezin. Want de baas, hij was van een man geweest die op een boerderij woonde. Die is dement geworden en die is toen weggehaald en geplaatst in een gezin. Maar die hadden al twee honden. En die derde, dat was deze, die, ja, die aarde daar niet. Dus via een oproep hebben wij die hond gehaald afgelopen vrijdag... vanuit ja. Adenhout naar Friesland, in de auto meegenomen. Dat is wat via een hondenorganisatie gegaan. Hij komt thuis. Nou, hij holt heen en weer in het huis en al die dingen meer. Op een gegeven moment doe ik een keertje van de deur open. En weg, zegt de hond. Oh, jee. En ze heeft als een idioot door Adenhout heen gevlogen bloemendaal. Uiteindelijk we hebben we alles ingeschakeld. Zowel de politie als de dierenambulantie is op weg gegaan. Wij zijn tot s'nachts twee wezen zoeken. Maar ze is weg. En nou, ze heeft wel een penning om met het telefoonnummer. Ja. Dat hebben we gelijk gedaan toen we hem daar halen: nieuwe band om, een rode band met een penning eraan. Ze is weggegaan. Ik heb het nakijken gekregen. Ze heeft eerst een uur lang door Adenhout en Bloemendaal gerend. Gerend. Ze was niet te vangen. Mm -hmm. Nou ja, uiteindelijk hebben we gisteren nacht met twee uur de moed opgegeven. En nou werd ze gesignaleerd in het recreatiegebied Spaarne-Wouden. Ja. Ze zijn weer volop af uitgegaan de hele dag vandaag. En ze is niet te vangen. Ze zien er lopen en als er weer iemand bij komt, zowel met een net als met blote handen, ze is niet te vangen. Oh. Ze is twaalf jaar oud en zielig, zielig, zielig vind ik het. Ja, maar wat een toestand. Ja, ik vind het vreselijk. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, ja, de vraag is nu of iedereen uit wil kijken naar de hond, zeker? Juist. Nou. Dat zou ik graag willen, Jan. Hij is gesignaleerd ook weer vandaag. Ja. De mensen waar hij vandaan kwam, die zijn zelfs uit Friesland vandaag gekomen... om met de ambulancedienst de Wouden in te gaan. Ze zien hem lopen. Die man die wel erop af, waar hij dus een paar jaar in huis heeft gezeten. Ja. En hij is niet te vangen. Goed. Nou, ik kan er niet van slapen. Ik vind het zo sneu voor het beest. Hoe heet de hond? De, heet, de hond heet Tefka. Tefka? Tefka. Tefka. Ja. En is en het een merk? Het is een, is een, het is een uh, tussen een stabij en een koiker. Zwart. Oh, die zijn leuk. Ja, het is een schattig beest. Een leuke kop had hij. Maar ze was gewoon niet op de plaats, denk ik. Nee. nee hoor. En het werd ook gezegd, hou de deuren op, dicht. Want ze loopt weg. Ja. Want ze was in Friesland ook al een keer vanuit dat oh. gezin weggerend weer naar die boerderij waar ze had gezeten. Maar ja, dat is eigen voor haar daar. Hè, waar ze op pad ging. Maar nu hier in Noord-Holland, ja. dat beest dat loopt zich dood, volgens mij. Maar maar, maar even kijken, want uh, uh, ze was het laatste, of uh, is het een hij of een zij? Tfka klinkt als een zij. Ja. onge. En ze is ja. het laatste in Spaarnewouden gezien? Spaarnewoude gesignaleerd ja. Oh jee, ja. Om nou Spaarnewoude uit te gaan komen, dat is ook geen begin aan. Nee, dat, dat is niet. Ja, dat heeft de ambulance die ze dat had gedaan, de dierambulance. Hebben we hebben alles gedaan vandaag. Ja. En net als ze denken, nou we gooien het net eroverheen. Nou, boep, weg was ze weer. Vlug, mm. dus twaalf jaar oud. Ach, gossie. Maar zo vlug als water. Ja. En wat oh, moeten nou? Stel nou dat iemand is van oh zwart-witte hond, die heb ik wel gezien in, in de ja. buurt van Spanen. Wat moet en diegene dan doen? Kunnen, en Ze zouden hem kunnen pakken. Dan kunnen ze heb, heb, hij heeft hij het penning om ja. met het telefoonnummer van de desbetreffende familie. Dus als ze die bellen, die is nog en nacht, zijn die bereikbaar. Ze kunnen ook de ambulance dienst bellen van Haarlem. Oh ja, ambulance dienst, dierenambulance Haarlem. Ja, dierenambulance Haarlem, ja. Die weten Weet ervan. Niet? Die weten ervan, ja oh, zeker. Want okay. ik ben gisteravond tot één uur wezen zoeken nog. Ach gossie. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, en dan loopt u gewoon rondjes een beetje door, de, door het natuurgebied heen. Nee, toen liep ze nog in Aardenhoud bloemen. -Bloem. Oh ja, toen liep ze daar. En daar kregen we weer een tip van iemand. En he, via die penning die die, die, die om en die zeiden, we zien hem en we zijn de regen yeah. Ja, zeiden ze: Maar hij is niet te vangen. Hij is echt niet te vangen hoor. Hmm. En uren ben ik achter eraan geholpen en gevlogen met nog meer mensen. Maar ja, het is, het is een intuïse zaak. Vind ik hoor. Nou ja, ik, uh, ik zeg 0800-1121 ja. als iemand uh, Tefka gezien heeft... of een uh, andere ja. zwart-witte kruising ja. tussen Stabij en een kooiker... Ja. en denkt van, hé, hey, dat zou hem wel eens kunnen zijn, haar wel eens ja. kunnen zijn. Ze kunnen op dat adres, uh, de label hangt eraan met de telefoonnummer. Ja. Dus ja. ja, ik wil het ook nog wel een keer opgeven, maar dat heb geen zin. Nou ja, als iemand, als iemand er ziet ja. en er niet kan vangen... Ja, nou dan mogen ze en aan mij bellen, maar ook naar het adres. Want hij is niet voor mij hoor, hij is nee. voor een andere mevrouw. Nou dan doen we gewoon de dierambulance, Want anders, als uh, iemand flauwe grappen uithaalt, zit u, uh, zit u de halve dag uh, achter de, de telefoon. En hij heeft natuurlijk uh, een penning om, dus als het werkelijk serieus is, als ze me kunnen vangen, kunnen ze dat altijd bellen. Nou, hartstikke dus zijn goed. Ze dag en nacht nou, hartstikke lief, mevrouw Schuit. Ik, ik ja. hoop dat het helpt. Ik hoop dat er oh, iemand, uh, iemand morgen uh, Tefka ziet en nog eventjes oh. belt. En misschien vannacht al wel. Dan uh, mag het oh. ook 0800-1121. Ik wens Ja. Zielig, hè? Sterkte, mevrouw Schuit. Ja, dank wel, hoor. Dag. Ja. Bert en Ernie zijn dit. Die zijn ook een hondje ben kwijt. Ben mijn lieve hondje kwijt. Ik mis hem al een hele tijd. Hij is zo aardig en zo trouw. O, arme hond, hoe moet het nou? Ik ben mijn lieve hondje kwijt. Hé, hey Ernie, wat is er? Straks gaat hij huilen, krijg je spijt. Zeg nou wat er is. Ik ga nog huilen van verdriet. Oeh, ik zie mijn hondje niet. Hoe zag hij eruit? Nou, hij was niet lief. Nee. En ook niet mooi. Rent als een dolle hond. Hij was een echte vriend. Ja. Door dik en dun. En nu loopt hij zomaar weg. Die malle gekke dolle hond. Ik ben mijn lieve niet. hondje kwijt. Oh. Ik mis hem al een hele tijd. En vind je hem lief? Mm. Hij is zo eindig. Zo trouw, hoe een hond, hoe moet het nou? Nou, rustig maar, Ernie, ik kijk wel. Ja? Oh, daar is hij, Ernie. Mioow. Hier, Ernie. Nou, dit is geen hond, dit is een kat. Een kat? Je wil een hondje? Ja, yeah. daar, daar is een <tie> hondje. <tie> maar, is het een lammetje? <tie> oh, dus geen lammetje, je wil een, een hondje. hondje. Oh, mm. hij hey, was zo eddig. Dus niet stout? Zo sterk en zo trouw. Het deed op dit wat ik zei. Het is zo zielig, ah. zo vreselijk, nee. Voor hem, maar ook voor mij. Ik ben mijn lieve hondje, lieve hondje, lieve hondje kwijt. Oh, en niet toch? Ik mis hem al een hele tijd. Weet je zeker dat hij lief is? Het is zo eerdig en zo trouw. en oh, mijn hond, moet het nou? Niet huilen, Ernie. Ik zoek je hondje op. Daar is-ie. Eindelijk, daar is-ie, Ernie. Nee, dat is een varken. Een varken? Ja. Oh, nee, oh. Daar, daar dan, Ernie. Nee, nee dat is een koe. Nee. Oh, wat een ellende. Daar is je hondje. Pak, pak, pak pak, pak pak een eend? Weer ja. niet goed. Nee. Stil maar, stil maar. Nou, Ernie, wie hebben we daar? Nee. Dat is mijn hondje. mijn hondje is terug. O, ik ben zo klein dat ik terug ben. gelukkig. Wat een verdriet. Ach ja, nee, maar het is ook zo als een dier zomaar kwijt is. Dus ik begrijp mevrouw Schuit volledig. Dus uh, mocht je een hondje gezien hebben, misschien in de buurt van Spaarnwoude, geef dan uh, even onmiddellijk uh, ja, Acte depressants via bijvoorbeeld de dierenambulance Haarlem. Of bel nu naar 0800-1121. En dat nummer kun je ook bellen als je weet um, waarom er vroeger voor tien uur geen brood. Ver, ge, geen vers brood. Nee, geen brood gebakken mocht worden. Geen vers brood verkocht mocht worden. Nou ja, dan nou weet ik het niet zo goed meer. Nou ja, 0800 1121. Ed wil weten hoe het zit met de paling. Waarom mag dat op sommige plaatsen nog wel verkocht worden... maar bijvoorbeeld in zijn supermarkt niet? Ria wil weten waarom er zoveel verschillende computers zijn... als ze allemaal hetzelfde kunnen. En Ellie die vraagt zich af waarom onze haarhuishouding verandert... als we ouder worden. Joop wil graag weten of er ook landen zijn... waar een regering eh, niet zomaar kan beslissen... om wel of niet mee te doen aan een oorlog. En Arnold de Boef die uh, is het opgevallen dat in Lelystad de kledingmaten anders zijn dan in Friesland. En hij wil graag weten waarom kantoorschoenen nou nooit lekker lopen. En uh, Jo die had dus die vraag over de dagverse nectarines en kiwis... die uit Nieuw-Zeeland komen. 0800-1121. Als je iemand antwoord kunt geven. Charlotte uit Enschede, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo goedendacht. Charlotte. Hoi. Ik wilde graag een uh, oplossing bieden... Wat betreft de haarsituatie. Ja, nou vertel. Het nou, dat is, uh, dat is gewoon een hormonale, uh, heeft te maken met de hormonale huishouding. Kijk, uh, zowel uh, vrouwen als mannen hebben testosteron natuurlijk, uh, vrouwen veel minder dan mannen, want vrouwen hebben voornamelijk oestrogeen. Ja. Maar wanneer vrouwen naar de overgang is de estrogenspiegel ernstig gedaald en krijgt het testosteron min of meer de bovenhand. Dat is waar, hebben vrouwen dan wel minder testosteron, gelukkig, dan de mannen. Maar de testosteron eh, beïnvloedt eh, de haargroei. En dat wil zeggen kaalheid. En eventueel, maar dat gebeurt Godzijdank niet bij alle vrouwen. Ook haar op, op, op de kin of op de lippen, weet ik veel wat. De meest gekke plekken, geloof ik, dat dat mogelijk is. Maar dat heeft alleen eh, louter te maken met de hormonale huishouding. Mannen met heel veel testosteron zijn meestal... Uh, vrij uh, vroeg kaal. Ja. Zo werkte. Het is eigenlijk een heel simpele verklaring. Maar het blijft eigenlijk een beetje vreemd. Want, want um, uh, dat be bijvoorbeeld bij vrouwen verandert dan inderdaad de hormoonhuishouding. Mm -hmm. En dus de haarhuishouding. Mm -hmm. Maar uh, waarom gaat het dan... Dan gaat het haar opeens wel groeien, maar op andere plekken. Oh. Andere plekken, die, uh, dat zijn hormoongevoelige plekken, voor, uh, namelijk voor dat testosteron. En dat zijn dan, kijk, mannen hebben uh, uh, meestal baardgroei, sowieso. Ja. ja. En ik heb wel eens vrouwen gezien die zich inderdaad, ja, het, is echt heel, het lijkt me niet zo prettig, mm -hmm. die zich inderdaad mm -hmm. scheren als ze ouder zijn. Ja, ja. Ja, nou, ik denk niet dat je daar echt heel blij van wordt. Nee, dat maar... kan ik me voorstellen. Nee, ja. maar het nou, is dus een, een, het is een verandering in de hormoon. Ja, nou. Ja, ja nee, ab absoluut. En, uh, maar wat je dus ook wel bij mannen dan weer hebt, dat ze op oudere leeftijd, en vooral wanneer ze ouder worden, uh, uh, haar in de neus en in de oren, dat zie je niet over het algemeen bij jonge mannen. Nee, maar wat heeft dat dan met die hormonen te maken? Die hormonen. Die, het, alles in je lichaam is hormoon gestuurd. Hè? Voor elke functie in je lichaam zijn hormonen nodig. Maar dat oestrogeen en dat testosteron zijn natuurlijk ook heel bepalend voor het geslacht. Hè? Testosteron is dus duidelijk een mannelijk hormoon en oistrogeen vrouwelijk. Maar kijk, het is natuurlijk altijd hè, vanaf het begin, vrouwen hebben altijd een klein beetje. Testosteron, in tegenstelling tot mannen die geen oestrogeen hebben. Een heel klein beetje. Ja. Heb je? Ja. Maar, maar goed, als vrouwen dan ouder worden en het oestrogeen dat uh, verdwijnt. en bij de ene uh, vrouw zal dat wat sneller en wat meer zijn dan bij de andere. dat maakt dan ook dat verschil weer. Je kunt ook heel vaak aan uiterlijk zien. We, uh, typisch in vrouwen zijn meestal wat. Wat voller, zien er altijd ietsje jonger uit. Het zijn, hè? Niet elke vrouw heeft evenveel oistrogenen... En niet eh, eh, alle vrouwen houden evenveel oestrogenen over. Oh ja. Heb je? Ja, nee, dat dus, snap uh, ik. Ja. Nou, en, en, en dat heeft dus te maken met die haargroei. En natuurlijk, denk ik, naarmate als je maar oud genoeg wordt. Uh, dan wordt alles minder en dan wordt het haar ook dunner. Maar dat, dat is gewoon een ouderdomsverschijnsel. Maar echt dat hele specifieke, uh, in één keer plotseling hele kale plekken... wat sommige vrouwen nee. helaas dan hebben. En, en, en die paardgroei, uh, of tenminste die haar op de kin, uh, weet ik veel wat allemaal. Dat is, is gewoon uh, gekoppeld aan, aan dat... Uh, nou, ah, die hormoonhuishouding. Juist. En, ja, en, de, en bij vrouwen valt dat natuurlijk op. Bij mannen wordt daar nooit zo op gelet hoe het met haar groei gesteld is. Nou. Nou, nou. niet dan. Nou, vertel. Nee, ja, ik, de, ik, ik weet het niet hoor. Ik weet niet zoveel van mannen. Maar ik, la, ik heb hem oh. eens laten vertellen <laughs> dat kaalheid bij mannen toch het, het eerste is... waar ze zich verschrikkelijk druk uh, over kunnen maken. Nee, nee, kijk maar, dat is wel... Weet je, kaalheid bij mannen is natuurlijk wel een heel geaccepteerd... Uh, fenomeen, hè? Is dat kale zo? Kale vrouw is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is wel waar. Dat is wel opvallender. ik moet ja. het moeten even. Nee, dat is het. waar. En, en, en er zijn zelfs vrouwen ja, die een kale man zelfs aantrekkelijk vinden. Maar er is geen één man die een kale vrouw aantrekkelijk vindt. Nou, geen één. Nou ja, goed. Nou weet je, ik vind het ook niet een goede opmerking wat ik nu maak nee. trouwens. Hoor. Nee, dit, maar die knippen Excuses. we er gewoon uit. We spoelen een stukje nee, terug juist. en dan, uh, ja, want het is natuurlijk nee, ook niet waar. Nee, nee ja. dat, maar ik ben nu, zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, dit, dit soort aspecten, uh, wat betreft het haar, ja. valt natuurlijk de verandering, uh, altijd wordt het, me het eerste gesignaleerd bij vrouwen. En die KW bij mannen, dat is gewoon een, een, een geaccepteerd... Verschijnt ja. Ja, zo, zo daar. Ja, ik snap het. het. Ja, ik dacht even dat je bedoelde door de mannen zelf. Want sommige mannen vinden dat echt een probleem. Maar ja, inderdaad, ik, ja. ik denk ja. nooit, Hé, hey, een kale man. Nee, precies. Zo zit het in elkaar. Dus het heeft oh. gewoon, oh. het is gewoon een uh, hormoonkwestie. En gedeeltelijk natuurlijk. Uh, als, je, als iedereen maar oud genoeg wordt, hou je misschien vanzelf niet zoveel haar meer over. Oh. He, want ik bedoel, echt, als je 100 wordt... Nou, ik heb nog nooit iemand van 100 met een volle bos haar gezien. Maar heb je wel eens iemand van 100 gezien dan? Ik heb nog nooit ja. iemand van 100 gezien. Nee, meen je dat? En ja, misschien op tv. Oh ja, heb ik wel eens gezien, ja. Dan dus zeg je zo wat. Ja, nou, ik ga ja. eens kijken morgen. Goed, ga ik, daar, kijken? Ja, ik ga eens kijken of ik iemand van 100 kan vinden. Dankjewel, <laughs> het wel. Charlotte. Dankjewel. <laughs> wel, goed. Dag. dag. Paul Zebrechts, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Ja, ik ben geen 100. Echt dat niet? Dat niet? Nee. Dat vind ik nou nee, jammer. en ik heb een volle boshaar. Ja, maar dat klopt dan voor de... Ik bedoel, als, je, als, je, als dat de enige variabelen zouden zijn, dan zou het verhaal kloppen tot nu toe. Ja, ja maar ik heb, ik, heb, ik, heb wel, ik heb het wel laten behandelen. Dus Echt? Dus ik er ook zoveel van weten. Ja. Oh, Want waarom? Want ik ben al heel ja. jong. Ja. Dus ik heb me gespecialiseerd in... Uh, uh, in uh, ja, waar, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En, en, en wat is dan het verschil bij mannen en vrouwen? En inderdaad is het een hormonale kwestie. Of, uh, of zit het hem in andere factoren? Nou, het is inderdaad in het, het gelijk, het zit inderdaad uh, in de hormonen, alleen het gaat iets verder, want de kaalheid wordt veroorzaakt door een combinatie van het hormoon testosteron en het haarzak. Het wat? Specifiek Het haarzak. Het haarzakje? Specific ja. Ja. Haarzakje. Dus bij uh, nou, een man bijvoorbeeld de, de, de haarzakjes van, van uh, bijvoorbeeld uh, de armharen of de beenhaar, het borsthaar. Zijn andere haarzakjes, die zijn genetisch anders geprogrammeerd dan bijvoorbeeld uh, de haarzakjes op het hoofd. Ja. Nee, je hebt de eeuwige krans, dat is zeg maar uh, boven de oren achter En uh, dat haar zal nooit uitvallen. Bij de is, is, mannen. Dat, is dat echt een, dit is een bestaande term, de eeuwige krans? De, de, de, de eeuwige haarkrans, ja, noemen wow. ze dat. Ja. ja. Ja. En uh, nou, wat er gebeurt, eigenlijk, om even op de vraag terug te komen van, uh, van, uh, van die mevrouw, uh, is oh, de navigatie staat aan. Echt waar? Die gaat zich er tegen aan bemoeien. <laughs> ja, ja, die gaat zich er tegen ze dus is het nummer eens, denk ik. Die zegt maar, bij de volgende uh, scheiding linksaf. Ja, precies. <laughs> bij de volgende haallijn. Ja. Maar, <laughs> Maar die, uh, die, die haarzakjes die worden eigenlijk beïnvloed door, uh, door testosteron en het is maar net uh, hoe die haarzakjes geprogrammeerd zijn, is bepalend voor of uh, die haarcyclus, dus de groeicyclus van die haar, minder wordt of niet. Ja. Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is, dus de ja. testosteron wordt eigenlijk opgesplitst door het haarzakje waardoor er minder testosteron naar het haarzakje toe gaat. Waardoor uh, ja, de cyclus van de haag langzaam minder wordt en uiteindelijk uitvalt. En uh, dat is bij elke man zo. Eén uh, op de drie mannen onder de 40 uh, krijgt aan deze kampen. Uh, uh, twee op de drie mannen onder de 50. Dus uh, eh, dat is een klein percentage. En uiteindelijk uh, alle mannen. Oh. En zo werkt het eigenlijk. Maar jij zegt: Ik heb me laten behandelen. Ja. Waar, waarmee dan? Nou, ik heb een haartransplantatie laten doen, wat dus zoiets betekent dus dat ze dus die, haartjes uit, die haartjes uit die eeuwige haartjes, die dus genetisch zo uh, geprogrammeerd zijn, dat die niet uit kunnen vallen, die zijn teruggezet op de plekken waar het gehaald is, eigenlijk. En wanneer die, is dat gebeurd? Dat is in 2008 gebeurd. En hoe, en het hoe staat het er nu bij? Ja, het staat, het is een prachtig tuintje. Echt waar? Je hebt er geen spijt van? Nee, ik heb er uh, alles behalve spijt van. Is ja, het is dus, uh, pijnlijk? Nee. Oh. Nee, nee, nee. Het is een beetje alsof je naar de tandarts gaat. Daar en en hoe lang wordt het nou geacht te blijven zitten dan? De rest van je leven. Voor altijd. Dus de, Voor straks altijd. zijn alle mannen kaal en dan loop jij in je eentje met een enorme Elvers-Presley-bos nog... Uh... Ja, cool hè. Het is wel... Ja. <laughs> het kan, ja. Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat is wel zo. Ja, dat is een bijkomend dingetje van, <laughs> van mensen die zo'n behandeling ondergaan. Maar ik ben er blij mee. Nou, en... gelukkig. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Paul. Maar het is dus een splitsing van het testosteron naar de haarzakjes. En dat veroorzaakt de kaalheid bij sommige vrouwen. Oké, okay. en het en ja. testosteron, zeg maar, er zijn dan een paar haarzakjes in de war... die denken, hé, hey, testosteron, laat ik op een kin gaan groeien, want ik ben een baardhaar. En dan, dat ja, is dan bij een uiteindelijk vrouw. Uiteindelijk wel. <laughs> ja, ja, om het maar heel ja. eenvoudig te verwoorden. Oké, okay. ja. nou, dankjewel, Paul. Alsjeblieft. En uh, veel succes ermee. <laughs> Met haar. Oké. Doei. Hé, Arnold de Boef, daar was je weer. Ja, daar ben ik weer. Ja, zeg het <laughs> dus. Ja, nou, ik heb nu maar drie minuten. Nou, dat hou je goed. Nee, oh, nog vier minuten vijftig. Nee, over die uh, militaire kwestie: van uh, een uh, ben zijn naam even, even kwijt. Over de oorlog bedoel je? De, de ja, vraag top, van Joop ja. of er ook uh, in het buitenland uh, regeringen zijn die niet mogen beslissen, uh, zomaar in hun eentje, dat er uh, wel of niet oorlog gaan voeren. Nou, oh, één uh, seconde. Uh, uh, uh, ja, sorry, het wordt nog korter, Arnold, maar er is een uh, spookrijder gesignaleerd, dus we schakelen heel even over. Eén momentje. Ja, okay. ja, spookrijder. Rijdt u op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom, dan komt u tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Ierseke een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Graal, nog een keer. Rijdt u op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... dan komt u tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Ierseke een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Dankjewel. En dan, uh, Arnold, hebben we nog steeds vier minuten, hoor. Levensgevaarlijk. Ja. Uh, van de wet uh, die is aangenomen uh, voor humanitaire uh, uh, strafbare feiten militair voor, uh, is aangenomen in 19... Uh, of 2003, ja. uh, geen enkel land kan zomaar een oorlog beginnen. Een oorlog beginnen? Ja. Nou ja, iemand uh, moet toch uiteindelijk altijd een oorlog beginnen, toch? Ja, maar het is, dat, is altijd, uh, dat is altijd Amerika, die is altijd vooraan en ja. uh, Engeland heeft zich al teruggetrokken. Ja. Dat, is, heb, ik, dat heb ik net vernomen. Ja. En het, het is alleen maar waarschuwen voor de, voor de humanitaire uh, doeleinden. Ja, maar dat is de vraag niet. Hè? De vraag is, zijn Kijk, er wat, landen... En wat, en wat gaat Amerika straks bereiken met alleen maar kruisreketten ja. afschieten? Maar Arnold, of... dat is de vraag niet. Hè? De vraag is, zijn er landen waar een regering niet kan, uh, niet kan participeren in een oorlog... maar dat er bijvoorbeeld nee. eerst een, re een referendum gehouden moet worden? Nee, dat kan niet. <laughs> dat is een goede nee. vraag, hè? Ja. Nee, dat kan niet. Die zijn er niet, zeg jij. Nee, nee dat kan niet. Nou, nou, daar hebben we geen drie minuten voor nodig, toch? Nee, dat nou, bedoel ik. Maar ik hoor je stem graag. Ah, dat begrijp ik. Maar dat kan via de radio, hoor. Gewoon Radio 1 aan laten staan. Nee, nee, nee. Dankjewel, Arnold. Nee, Oké, okay, hoi. Doei. Tim, Boosma uit Rotterdam. Hallo. Goeienacht, Astrid. Dag, Tim. Ja, nou, deze is wel een land. Oh, en welk land is dat? Costa Rica. Dat heeft helemaal geen leger. Oh. Nou, ja. hè, dat is nog eens lekker rustig. Ja, nou, ik ben ook al diverse mensen tegengekomen die er naartoe gingen emigreren. Vanwege het pacifisme ook? Nou ja, dat is uh, niet voor iedereen, maar wel voor een aantal mensen die ik ben tegengekomen. Reden geweest om daar naartoe te gaan emigreren. Ah, dat is mooi. Ja, precies. Ja. Nou. Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik zou bijna er naartoe willen gaan. Ja, maar net niet, hè? Nee, mijn kinderen wonen allemaal in Europa. Ja, dan zou ik ook mooi hier blijven. Ja, kijk, dat bedoel ja, ik. Precies. Ja, precies. Hey, en het, het brood uitventen. Ja. Dat gaat gaat niet over het bakken van brood, maar het uitventen van brood. Oh ja. ja, dat was het. Ja. ja, dat had heel simpel te maken met een heel... Nou oh ja, uh, handig dingetje. Niemand vindt het lekker als je uitgeklopte kleedjes boven je broodjes uh, vindt. Dat vindt de bakker ook niet leuk. Dus de mensen gingen gewoon s ochtends vroeg hun kleedjes kloppen. Ja. En de bakker werd helemaal gek. Van ja, eh, hallo. Eh, over mijn handel heen. Dat vind ik niet zo tof. Oh, dus de bakker die reed rond op zijn bakfiets. En dan, uh, en dan was iedereen zijn kleedjes aan het kloppen. Ja, wat dan ook. En, en ja, ja daar ontstond hommelens over. Dus ja, toen was het van, ja, dit gaat niet goed zo. Dus hij mocht, of zij mocht, nou, meestal hij, denk ik, ja. s'nachts bakken wat hij wilde, maar het niet uitventen voor tiener. Dan konden de mensen voor tiener de kleedjes uitkloppen. En dan na tiener, nou, dan kon de bakker in de straat komen en dan kon hij zijn brood uitventen. En dat ging dus vooral in de steden. Het zou echt niks voor mij zijn dat ik voor tiener mijn kleedjes moet uitkloppen. Nee, ik kan me indenken, maar jij ja. werkt ook nog... Dat... Tot... Dat heel is onregelmatig natuurlijk. Maar ja goed, ik zou het ook ja, gewoon niet kunnen onthouden. Dat we. Maar wat een goed verhaal. Nou, ik ben blij dat ik het weet. Tim, dankjewel. Ja, met alle liefde. En, uh... ik, ben heel mooi... ik ben ook nu al blij met je uitzending. Ah. Bert en Ernie, want ik dacht nou, dan gaat er iets komen uit Anna Defka. Nee hoor. Maar nee, Bert en Ernie. Bert, ja, het Bert... lag even voor de hand. Ja. <laughs> nou, er komt nog veel meer. Nog drie uur lang. Dankjewel, Tim. We slapen zo. Ja, wel trusten. 0800 112.